Clement Peters met het NOS-journaal. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 12 jaar cel en TBS... met dwangverpleging opgelegd aan een man van 38. Hij is veroordeeld voor het doden van een Oekraïnse sekswerker. En dat gebeurde in de zomer van 2022... tijdens een betaalde seksafspraak bij de man thuis in Ermuiden. Hij wurgde de vrouw van 34 en sneed haar lichaam aan stukken. De man beweert dat de vrouw per ongeluk overleed tijdens de seks. Maar dat gelooft het Hof niet. De straf van 12 jaar en TBS is hoger dan het vonnis van de rechtbank. De Europese Commissie eist uitleg van Hongarije over het mogelijk delen van vertrouwelijke EU-informatie met Rusland. De Europese Commissie doet dat naar aanleiding van publicaties van het journalistieke onderzoeksplatform V-Square. Dat berichtte bijna twee weken geleden dat de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken op verzoek van Rusland geprobeerd had... Russische burgers en bedrijven van EU-sanctielijsten te krijgen. Commissievoorzitter von der Leyen zal de kwestie ook met de EU-regeringsleiders bespreken. Groot-Brittannië en Noorwegen hebben in de Noordzee drie Russische onderzeeërs verjaagd. Volgens de Britse minister van Defensie, Healy, hadden die langer dan een maand kwaadaardige activiteiten laten zien. Met een fregat en vliegtuigen werden de Russische onderzeeërs in de gaten gehouden tot ze uiteindelijk vertrokken. Volgens Healy ging de interesse van de Russen uit naar pijpleidingen en kabels in het gebied, maar voor zover bekend is er geen schade aangericht. De wolf rukt steeds verder op in Nederland. Uit cijfers van de organisatie Bij 12 blijkt dat vorig jaar 131 verschillende wolven zijn geïdentificeerd. Er zijn er 30 meer dan in 2024. De meeste daarvan zijn welpen die in bestaande roedels zijn geboren. En ook komen er nog steeds wolven van Duitsland naar Nederland. De schatting is dat er momenteel 14 wolvenroedels in Nederland leven. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vanavond regen in het oosten is daar bij kans op felle buien. Het is 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog en zon en maximaal 13 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt drukker op de weg want de spits begint. Op de N99 heb je nu in beide richtingen een kwartier op onthoud tussen Den Helder en Anna Palona. De A22 is nu dicht van Velzen naar Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en de afrit Eimuiden, Er is een ongeluk gebeurd. En het loopt ook vast op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Want daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. We must Zfm. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. You think that I can't live without your love. You'll see.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie eist uitleg van Hongarije over het mogelijk delen van de vertrouwelijke EU-informatie met Rusland. En dat ging over het schrappen van Russische bedrijven van de EU-sanctielijst. Een man van 38 is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor het doden van een Oekraïnse sekswerker. En dat deed hij bij hem thuis in uit op een seksafspraak. Vorig jaar waren er 131 wolven in Nederland. Een stijging van 30 in een jaar tijd. Volgens deskundigen groeit het aantal wolven vooral door de geboorte van Welpen. Het weer, morgen in het noorden nog een bui. Verder is het droog en zonnig en wordt het maximaal 13 graden. Dit is ZFM. M -m -m. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. Feel the warm breeze. Sleep. Alone. Vragen, zeg ik dat het heerlijk is, alleen die foto's zijn al van de wand, alsof ik ze vergeten kan. I'm the. is then by 106 FM 106.9 FM And you für Sieger Kriegsminister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 Say that you are not old Sex <laughs> <laughs> bomb, sex bomb well, You're my sex bomb You can't give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb We'll